Het gebied op de foto ligt op een afstand van 170.000 lichtjaren van de aarde. De afbeelding laat alle stadia van stervorming zien. Sterren van een paar duizend jaar oud, die nog zijn gehuld in stof en gas, tot kolossen die exploderen in supernova's. Het stralende middelpunt is een cluster met zo'n 500.000 sterren. De Hubble kan nog zeker tot 2014 mee. Zijn opvolger, de James Webb Ruimtetelescoop, gaat in 2018 de ruimte in.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 Welkom bij De Hoop Magazine. Mijn naam is Els van Weijen. Vandaag komt onze uitzending uit de kapel van Horeb. Een christelijke woon- en leefgemeenschap in de bossen bij Beekbergen. Uh, ik spreek met Jaap Beukers, die uh, werkzaam is bij, uh, bij Horeb. Jaap, uh, dankjewel dat we bij jullie uh, te gast mogen zijn. Kun je wat vertellen over wat voor soort mensen hier bij Horeb wonen? Ja, dat kan ik. Um, in eerste instantie wonen hier uh, mannen op het terrein van Horeb. Alleen mannen. Alleen mannen. Ja, okay. in het verleden is het nog wel eens anders geweest, dat er ook vrouwen woonden, maar zo'n rond uh, zo'n ongeveer vier, uh, vier jaar geleden is het besluit genomen dat het uh, alleen mannen zouden zijn. Mm -hmm. Ja, mannen uh, die we vanuit de mannenconferentie vorige maand typeerden als verloren, uh, verloren zonen. Jongste broers, hè, want wij werden op die mannenconferentie werden getypeerd als de oudste zoon ja. die een verantwoordelijkheid heeft uh, inderdaad om... Uh, ...ook voor de jongste zoon... ...voor de jongste broer... ...te zorgen. Ja. Ook een prachtig beeld. Ja, en wat is er dan aan de hand met de jongste zonen? Waarom, waarom moeten ze hier terechtkomen? Nou... ...ik denk dat de meeste mensen... ...het verhaal natuurlijk kennen van de verloren zoon. De weg echt kwijt. Niet alleen maar de weg kwijt... ...maar ook door het leven heen... ...vaak vanaf kinderjaren... ...dermate gewond geraakt... ...dermate getraumatiseerd... Mm -hmm. ...dat er gevlucht is... Uh, ...de wereld in... Uh, ...en daarmee eigenlijk ook heel makkelijk... ...en heel snel de drugs in... ...om de pijn te verdoven... ...om ja. te vergeten wat er gebeurd is... ...en wat er nog steeds... ...blijft gebeuren... ...want als je daar eenmaal in zit... ...in die vlucht in het leven... Uh, ...wordt het drama... ...alleen maar groter. Ja. Dus, en zijn het dan... Uh, ...allemaal mannen die een verslaving hebben... ...of zijn er ook mensen... Uh... Ja, die geen verslaving hebben, maar je dan toch terechtkomen. Nee, in principe zijn wij een christelijke woon- leefgemeenschap... voor mannen met een alcohol- of een drugsverslaving. Jij zegt net, uh, dat er ook vaak heel veel uh, dingen omheen gebeuren. Wat voor, wat voor dingen moet ik me daar dan bij voorstellen? Ja, sorry. De problemen daaromheen zijn... Ja, die typeren we natuurlijk als psychosociale problematiek. Mm -hmm. En dan moet je denken um, uh, over het verlies van, van kinderen. Uh, verlies van, van ouders in dramatische omstandigheden. Van, van zelfmoorden. Uh, het verlies van, van kinderen... Uh, en zo kun je bijna nog even doorgaan. Maar deze drama's. Deze trauma's. Uh, zijn hier alom aanwezig. Ja, dat zijn. En hoeveel mannen zijn hier? Uh, er zijn hier. Uh, tussen de 50 en 60 man. Oké, okay, en, en is er ook nog plek voor meer? Of? Uh, op dit moment is er. Eigenlijk uh, is het eigenlijk zo dat er uh, geen plek is voor. Meer, Omdat wij vanaf 1 april hopen te gaan starten met de verbouwing van een van onze wooneenheden. Dus jullie hebben even wat minder plek. Wij hebben in die zin even uh, wat minder plek. Ja. Klopt. Uh, wat je net zo, zo schetst, dat is allemaal heel, heel dramatisch... dat mensen dan meemaken, verslaving, uh, uh, psychische problematiek, uh, verlies... waar mensen mee te maken krijgen. Ik kan me voorstellen, ja, voordat mensen dan niet terechtkomen... dat er al van alles is gebeurd. Uh, zijn het dan mensen die gewoon vanuit hun thuissituatie komen... of zijn het mensen die op straat wonen, of allebei? Uh, allebei. Uh, misschien alle drie of alle vier. Uh, mensen komen inderdaad vanuit de gevangenis... Uh -huh. uh, en dan soms heel uh, bijzonder door een gevangen bewaarder... die op zijn vrije zaterdag dan iemand dan brengt... waardoor iemand dan heel makkelijk niet terugvalt... maar een herstel ondergaat... en uh, zelfs op dit moment uh, op werkvakantie in Israël zit... hoewel het niet onder de vlag van Horeb... Uh, maar ook inderdaad vanuit thuissituaties... weggeplukt, weggerukt... waar kinderen soms... Um, ...daardoor in, heel, heel, heel, in hele moeilijke situaties zijn terechtgekomen. Ja. Uh, mensen van de straat. Uh, mensen bij, uh, die van vrienden of uit huizen waar de junks opgestapeld zijn... Uh, ja, ...daar vanuit hier naartoe Toekomen. vluchten komen, ja. gebracht worden. Ja. En dat uh, nou, ja, klinkt misschien niet als een hele aardige vraag... ...maar uh, horop is eigenlijk onderdeel van het concern van de hoop en dan hoor ik allemaal mensen die een verslaving hebben en dan denk ik waarom gaan ze dan niet naar de hoop waarom dan deze plek? Dat is een goede vraag. De hoop Dordrecht is in die zin natuurlijk een kliniek mm -hmm. waarbij er inderdaad 24 uur zorg wordt verleend en het karakter daarvan volledig anders is als hoor heb hoor ja. is een woon- en leefgemeenschap. En kun je dan uitleggen van wat doen jullie dan? Van wat is het verschil? Ja. Uh, het verschil is uh, uh, heel duidelijk. In eerste instantie is het verschil dat uh, mensen hier eigenlijk in, uh, gewoon leven. Gewoon wonen. Dus ze krijgen geen behandeling. Dus in eerste instantie niet de behandeling hebben zoals ze dat in de kliniek beleven. Natuurlijk mm -hmm. hebben wij een behandeling van uh, de eerste drie maanden. Wat wij typeren al zijn een behandeling. Daarbij krijgen ze structuur uh, in de vorm van dagritme. Uh, van het leren omgaan weer met, uh, met hygiëne. Uh, ...met dagstructuur in de vorm ook van uh, het opstaan... Uh, ...en het gaan naar stageplekken, zoals wij dat dan noemen... Ja. ...werkervaring... ...en het met elkaar uh, op een woongebouw uh, de zaak runnen. Ja. Uh, dat is natuurlijk een heel groot verschil... ...dat ze inderdaad uh, gewoon weer in een, dagracht, uh, een dag nacht komen... Mm -hmm. ...en daarbij uh, ook gewoon weer leren werken. Natuurlijk niet de volledige acht uur... ...zoals wij dat er min of meer uh, kennen... Mm -hmm. ...maar wel... Uh, uh, ja, dat ritme kennen. En daarnaast natuurlijk ook uh, op de donderdag de deeltijd zoals wij dat typeren, een stukje uh, behandeling krijgen. Naast de zorg die uh, aangeboden wordt van een psychiater of een psycholoog indien uh, direct noodzakelijk uh, aanwezig. Ja. ja. Nou zitten jullie zo hier echt uh, midden in het bos. Uh, hebben jullie dan ook heel veel werkzaamheden die... Uh, ja, ja, hoe stel ik me dat voor? Van dat jullie uh, met bomen, met hout bezig zijn? Of uh, van wat, wat, voor, wat, voor, wat voor soort werkzaamheden doen de bewoners hier? Uh, de werkzaamheden die de bewoners eigenlijk hier doen zijn, uh, zijn heel divers. Het is ont ontzettend leuk om ook die diversiteit te kunnen aanbieden. Want iedereen weet... Dat ook deze mensen een, een, een rijk verleden hebben aan werkervaring. Wat heel divers is. Ja. Dat is heel typerend. Wat eigenlijk ook past bij de persoonlijkheid van, een, uh, van onze bewoners. De diversiteit. De, de, ook de flexibiliteit. Dat betekent heel concreet dat wij. Wat je net zelf ook aangaf. Een bos hebben. Uh, een stuk bos met een groot stuk tuin van 8 hectare. Nou dat betekent inderdaad een stukje bosonderhoud. Ja. En dat betekent ook heel concreet een stukje tuinonderhoud. Maar dat betekent ook dat wij uh, nog twee uh, ouderwetse uh, werkplaatsen eigenlijk hebben. In de zin van, het, uh, het zijn ouderwetse gebouwen. Mm -hmm. uh, waar wij eerste klas producten uh, kunnen maken en hebben gemaakt. Onlangs hebben wij een project gehad van Gastra, Een kistjesproject. Een project waarbij er uh, schoenen kistjes werden gemaakt. Een limited edition. Waar, waarbij we van, uh, waarbij we, uh, van afvalhout... Een afvalproduct ja. hebben gebruik gemaakt. En uh, dat staat nu in de winkels uh, van Gaas. Dat wordt gewoon verkocht uh, in uh, gewoon normale verkocht. winkels. Ja, het uh. wordt gewoon verkocht in normale winkels. klopt. En als andere bedrijven interesse zouden hebben om uh, bijvoorbeeld uh, iets te laten maken bij Horap dan kan dat gewoon? Ja, in principe kan dat. We hebben natuurlijk door de jaren heen wel de ervaring opgedaan dat we zeggen een stukje continuïteit bieden is met deze doelgroep gewoon lastig. He, mensen zitten in een herstelprogramma. Ja. Wij leggen geen werkdruk op deze mensen. He, heel expliciet dat mensen hier komen om ja, lichamelijk uh, te herstellen. Uh, maar ook geestelijk te herstellen. Ja. He, de zaken weer op een rijtje te krijgen. Dus als iemand eens dus een dag niet kan werken omdat het moeilijk met hem gaat. Dan gaan jullie, dan gaan jullie niet achter zijn broek zitten. Zo van, uh, hup je moet nou gaan werken. Exact. Okay. exact. Daar gaan we natuurlijk heel uh, individueel mee om. Maar uh, ja, in die odanigheid willen we het inderdaad wel zien. Ja. Ja. Nou heeft iedereen hier natuurlijk zo uh, zijn privacy. Dus ik kan me voorstellen dat je, dat je geen namen uh, kan noemen. Maar kun je eens wat voorbeelden geven van ja, bijzondere ervaringen. Die je hier met uh, bewoners hebt meegemaakt. Aan mensen die je echt hebt zien veranderen. Ja, ik zou hier nog makkelijk een uur kunnen praten daarover. En gelukkig uh, gaan jullie straks drie, uh, drie bewoners ook interviewen. Mm -hmm. uh, nou, toch om dat maar even bij dat ene voorbeeld te blijven... wat ik net eigenlijk ook gaf van uh, iemand die uit detentie is gekomen... en uh, door een gevangenbewaarder op zijn vrije zaterdag hier naartoe is gebracht... Ja. en in het houtproject is gekomen... Uh, daar een ander vak eigenlijk uh, min of meer heeft geleerd... en mee heeft gewerkt aan zo'n project... waar hij zelf heeft gezien dat als een maatschappij jou typeert als junk, als afval... Uh, dat wij hier op Horeb eigenlijk zeggen, met elkaar worden wij hier eigenlijk ja, toch door de kracht van Jezus Christus uh, veranderd. Ja. Hij is goed in veranderen en hij is goed in verlossen. En uh, met die kracht zien wij inderdaad ook mensen veranderen. Ja. En zien we deze persoon waar ik het dan over heb, uh, zo veranderen dat wij hem uh, uh, uh, niet onder de Horeb vlag, maar wel naar Israël hebben gestuurd met nog drie andere mannen. En daar onder goede begeleiding, daar eh, nu inmiddels een maand, horen dat het perfect gaat, dat het heel goed gaat. Want wat is hij daar dan aan het leren in Israël? Uh, hij is daar uh, samen met, met drie andere mannen, is hij uh, in, een, uh, in een nederzetting, uh, uh, is hij aan het klussen. Oké, okay, is hij nou echt met, aan het werk daar? Uh... Aan het werk, aan het werk. Uh, in een bepaalde mate, natuurlijk, ook contact aan het leggen. In een totaal andere omgeving. Uh, zichzelf handhaven met andere mensen. Mm. Uh, ja, dat werkt natuurlijk bij aan een stukje zelfstandigheid en een stukje uh, uh, eigenwaarde. Ja. Uh, herstel. Hè? Om, om, om weer een, uh, een boost te krijgen. Om weer ook uh, te kijken, te zien en te onderzoeken. Waar nou eigenlijk de roots liggen van. Uh, uh, onze, onze Redder Jezus Christus. The earth is the Lord And everything is The world and all men Who live in the lands For He founded it Upon the seas Established it On the waters On the waters Who may ascend To the heavens from God and vindication from God you saved. battle Het is een christelijke leef, uh, woon- en leefgemeenschap. Um, kun je wat meer vertellen over hoe het geloof uh, een rol speelt in, in de behandeling, in het zijn op horeb? Ja, wij hebben uh, uh, even op een rijtje genoemd. Wij hebben de dagopeningen en de dagsluitingen. Mm -hmm. Wat eigenlijk door bewoners wordt gedaan. Dus dat betekent dat de bewoners uh, al of niet. Uh, en meestal uh, die dat, de mannen die dat doen een christelijke achtergrond hebben. Ja. Of dermate een ontwikkeling hebben doorgemaakt. Waardoor ze al uh, de getuigenis kunnen geven. En een stukje bemoediging dagelijks kunnen geven. Het zijn korte momenten. We hebben een week opening en een week sluiting. Wat ik doe. Ja. Uh, wij hebben op de dinsdagavond hebben wij een bijbelstudieuurtje door een extern iemand die daar vrijwillig uh, de mensen ruimte geeft om aan de hand van een thema of gewoon met een, met een vraag te komen. We hebben op de woensdagavond een, een soort van een preesavond waardoor uh, onze band uh, liederen speelt naar gelang de achtergrond van de mannen zich hier uh, uh, openbaart en uh, daartussen dat er getuigenissen gegeven wordt door de mannen zelf of soms door uh, mannen die al uitgestroomd zijn uh, soms al een jaar of jaren uitgestroomd ja. zijn die weer terugkomen en dat gaan vertellen en wij hebben op de vrijdagmiddag een, uh, een, een inloopuurtje waar mensen vragen kunnen stellen en tot slot eigenlijk of misschien als begin hebben wij natuurlijk de zondagochtenden, waar wij eigenlijk als enige de verplichting nou, als enig moment, als enig verplicht moment, uh, het moment hebben van een, uh, van een kerkdienst. En dat betekent dus dat iedere iedereen man die hier is opgenomen, die moet bij die kerkdienst aanwezig zijn. Correct. En hoe, hoe reageren de mannen die hier opgenomen zijn uh, van op het geloof? En ik, kan, ik kan me voorstellen dat niet iedereen uh, christelijk is opgevoed. Nee, een heleboel mannen zijn zelfs totaal niet bekend met het christendom. Ehm... Um, wat wij heel belangrijk vinden is dat wij uh, uh, de keuzeverantwoordelijkheid hier bij de mannen laten zien. Ja. Uh, laten zien welk effect dat heeft. Uh, we hebben al een behoorlijke tijd in het christendom de ervaring van het pushen, van het uh, sturen, van het willen bekeren of het denken te kunnen bekeren. Wij op Horror hebben echt een hele duidelijke focus. Wij proberen voor te leven met vallen en opstaan. Mm -hmm. En dat mag bij zijn kinderen, waarbij dat mag. En maar wij leren ook heel duidelijk... welke gevolgen dat in deze context kunnen hebben. En dat is, uh, dat is heel kostbaar en dat is heel duidelijk. En daarmee uh, ja, een realiteit dat wij God ook echt nodig hebben. Ja. En krijgen jullie, krijgen jullie dat dan ook echt overgebracht aan, aan de mannen? Zijn er ook mensen die hierop horen op echt de keuze voor God maken? Ja, dat gebeurt zeker... Uh, af en toe gebeurt het zelfs zo dat de mannen zeggen van ik wil me laten dopen uh, mm -hmm. dat is dan inderdaad een heel concreet moment waar mannen dan, dan laten zien dat ze hun leven begraven uh, ja, niet iedereen komt daar aan toe we zien het ook uh, dat het ook fases zijn, dat het ook stappen zijn en omdat het vaak heel pril is bij deze mannen uh, aan de ene kant en aan de andere kant dat het ook vaak dat ze uit een, uh, een negatieve context komen waardoor het christendom soms in negatief daglicht uh, is komen te staan. Ja. Of dat ze inderdaad een, uh, door al de tijd heen een verkeerd idee hebben gekregen van het christendom. Gaan we daar gewoon heel voorzichtig ja. mee om. En wat voor negatief beeld kunnen, kunnen de mannen hebben van het christendom? Dan kun je daar wat meer over vertellen? Um, ja, heel eenvoudig. Het beeld wat wij natuurlijk allemaal kennen. Hè, dat het christendom een, um, een religie is van regeltjes. Hè, van een moeten. Ja. Van een gedwongen worden om stil te zijn. En om je kritische vragen. Of om je verdriet in te slikken. En maar te doen waarvan jij denkt dat God zegt. Want dat allemaal gedaan moet worden op dit moment. Okay. Hè, maar wij leren inderdaad dat het een wandelen is. wandelen met God. En dat je... Dat er iemand is die al zijn hand hebt uitgestoken naar jou. En eh, die zijn hand uitgestoken heeft en houdt. ook als jij valt, of ja. gevallen bent. En eh, in de vorm. Eh, en in, zoals wij hem kennen als eerste persoon, als een vader. En dat is natuurlijk een heel beladen gebeuren, maar aan de andere kant ook een heel concreet gebeuren dat het beeld wel herkenbaar is, uh, dat er een vader is die zegt van, hé, hey, maar ik hou van een kind. Ja. En dat vraagt de bewoners dan ook, van wat voor beeld heb jij, of wat voor vader zou jij nou later willen zijn? ZANG Ik kan me ook voorstellen dat heel veel van die mannen die hier komen... ...dat die helemaal geen positief beeld hebben van hun aardse vader in ieder geval. Dat dan misschien ook heel moeilijk is om te accepteren... ...dat er wel een hemelse vader is die voor hen wil zorgen. Precies. Ja. En dat zijn trauma's. En uh, ja, nogmaals, we hebben een verlosser. En hij kan ons verlossen van de trauma's. En dat willen wij ook leren door de jongens te confronteren met... ...wil jij daarvan loskomen... Dan um, um, zul jij naar een moment uh, gaan uh, dat je die vader gaat vergeven. Ja. En maar ook gaat willen vergeven. En dat we de hemel daarbij nodig hebben, dat, dat wordt dan heel snel duidelijk. Ja. Dat wordt heel snel duidelijk. Dus jullie geloven ook echt dat het zonder God niet kan herstel? We zien het. We zien het. En wij kunnen de mannen daar niet van overtuigen, dat we ook niet. Maar de mannen getuigen daarvan zelf. Ja, oké. Okay. Um, even heel iets anders. Uh, financiën. Uh, ik kan me voorstellen dat, een, uh, dat je een, een instelling runt waar uh, 50, 60 mannen wonen, dat dat niet goedkoop is. Um, wordt de behandeling bij horen vergoed of hoe gaat dat in zijn werk? De behandeling, uh, ja, zoals je hem typeert, wordt behandeling vergoed. Uh -huh. En dat is een deel van die financiën. Maar niet iedere bewoner wordt geïndiceerd voor een behandeling. Sommige mensen die wonen hier alleen. Sommige mensen wonen hier alleen. Maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat ze dan geen behandeling nodig hebben. Nee. He, dus dat kan soms nog wel eens uh, een tijd overheen gaan. Voordat het uh, duidelijk wordt dat iemand toch echt behandeling uh, niet alleen maar nodig heeft. Maar voordat hij hem ook krijgt. Voordat het vergoed wordt. Ja. En ik als geestelijk verzorger hier op hoor heb. Uh, maak geen enkel onderscheid tussen bewoners die wel of niet geïndiceerd zijn. Uh, ook ik heb vanuit die geestelijke zorg. Uh, wil ik alle ruimte en neem ook alle ruimte uh, om er daarvoor te zijn voor ja, ja. die mannen. Dat is één stukje natuurlijk van het verhaal het andere stuk is natuurlijk dat we uh, via de WMO trajecten hè, de wetenschappelijke zorg dat we daar uh, uh, uh, financiën binnenkrijgen via de verzekeringen de AWBZ maar dan zitten er, er nog allemaal gaten dan hebben jullie nog steeds geld nodig dan hebben we nog steeds echt uh, veel geld nodig ook Alleen als je al kijkt naar het verloop van mannen, want ze nemen niet gelijk de eerste de beste stap vaak serieus. Nee. Dat ze ook blijven. Dus dat betekent als iemand om een kort binnen is, dat ja, die financiën soms wel eens aangevraagd kan zijn, maar dat het toch stagneert of dat het niet binnenkomt. Ja. Heb je toch weer... Dat jullie een aantal weken voor iemand gezorgd hebben en die persoon gaat dan weg en er komt geen geld, maar jullie hebben wel die zorg voor hem gehad. Ja. Ja, okay. dat is natuurlijk een deel van de waarheid ja. hè? en een en deel van het verhaal. Het is natuurlijk ook een, in een bepaalde mate een complex gebeuren, want je hebt ook gewoon onze personele kosten. Ja, en die gaan hè? gewoon door natuurlijk. Die gaan gewoon door. Ja. mensen bijdragen? Puur uh, sec geld is natuurlijk duidelijk. Ja. Uh, wij zeggen dan heel graag... van ...als u donateur wilt worden... ...kom dan eens gewoon kijken. Uh, uh, ga dan kom, kijken. Naar kom naar horen. Kom naar We hebben donateursdagen twee keer per jaar. Uh, zo uit mijn hoofd in, uh, in maart. We hebben hem vorige week gehad. En in, in september. Okay. En dan kunnen de mensen ook gewoon zien... Uh, ...welke nood er gewoon hier ligt. Ja... Uh, en als je dan uh, ja, daarbij betrokken uh, weet, dan zeggen we eigenlijk nog van, uh, graag dan toch maar uh, het gebed. En God voorziet, God ja. voorziet. Maar het gaat niet los van dat je ermee bewogen bent. Ja. En als mensen echt uh, financieel willen bijdragen, dan kunnen ze dat doen? Hoe? Ja, dan loopt het eigenlijk via Vrienden van de Hoop. Stichting Vrienden van de Hoop. Stichting Vrienden van de Hoop. Volgens mij staat dat ja. uit mijn hoofd, Giro 38, 38, 38... Dan dat wordt geknikt. Ik heb hem niet paraat. Ik hou <laughs> okay. maar het liefst niet met financiële zaken bezig. <laughs> goed. Stichting Vrienden van de Hoop Giro 383838. 38, 38. En dan onder vermelding van Hoorrap natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Uh, en volgens mij is er ook een website. Ja, zeker. Het is ook een website. En natuurlijk ook via, via de website van de Hoop. Okay, en ja. daar, uh, daar hebben we een link naar de hoorrap. Oké, okay. ja. goed, helder. Nou zei jij net al van uh, dat jouw taak geestelijk is hier op Hoorlop. Ja. Ook. Kun je wat vertellen over wat jij doet hier? Ja, ik, uh, daar kan ik iets over vertellen. Ik heb een, een hele afwisselende uh, functie eigenlijk hier op heb. Uh, die is niet in één zin eigenlijk te vangen. Ik ben, zoals ik net al uh, uh, aangaf, verantwoordelijk voor, uh, voor het geestelijke gebeuren hier op mm heb, -hmm. Voor de geestelijke zorg in de zin van uh, de psychopastorale hulp. Uh, daarnaast coördineer ik eigenlijk het hele rijlen en zeilen hier op heb. Mm -hmm. uh, Samen met mijn collega-coördinator uh, Rob Meijer. Hij coördineert puur sek, de zorg. He, de zorg uh, van de psycholoog, van de psychiater, ja. van de arts, mm -hmm. van de behandelgesprekken. Ja. En wat coördineer, coördineer jij dan precies? Ik coördineer verder het hele wonen en leven. Mm -hmm. Dus uh, het aansturen van de poortwachters die de orde bewaken uh, hier op het terrein. Mm -hmm. uh, S'avonds en in de weekend als wij er niet zijn. Uh, de coördinatie met de huismeesters en de opzieners. De coaching natuurlijk van deze mannen, want het zijn gewoon bewoners. Ja. Uh, het onderhoud van, uh, van het hele terrein, van de gebouwen. Uh, het aansturen van de stagebegeleiders. We hebben, twee, we hebben drie stagebegeleiders. Een, uh, een timmerman die, uh, uh, die de verbouwingen nu op dit ogenblik uh, coördineert en uh, meewerkt. We hebben een... Uh, we hebben een meubelmaker die, uh, die eigenlijk verantwoordelijk is voor de technische dienst en de, uh, de werkplaatsen aanstuurt. En we hebben een kok die het restaurant en de keuken en de, uh, de facilitaire diensten aanstuurt. Ja. En uh, ja, die lijntjes uh, die, lopen, die lopen ook via, via mij. Via jou. Ja. Dat lijkt me een heel intensieve baan. En nou, nou zeg je net ook van dat je dus ook de psychopastorale zorg doet. Uh, dat lijkt me, dan ben je dan de enige voor 60 mannen? Uh, de enige klinkt heel, heel, heel, heel beperkt. Nou, dat wil ik natuurlijk nooit zeggen. Hè. We hebben net ook al genoemd dat we een bijbelstudieleraar hebben op ja, ja. de dinsdagavond. Mm -hmm. We hebben een vrijwilliger die uh, uh, iedere, iedere donderdagmiddag vanuit Nieuw-Vennep hier naartoe komt rijden. En zich belangeloos uh, inzet voor de mannen. En, en uh, een praatje met ze maakt. En uh, met ze bidt als ze dat uh, uh, aangeven en prettig vinden. Ja. Uh, we hebben natuurlijk een stel uh, vrijwilligers, ook die hier op zondag uh, spreken. Uh, dus, en we hebben natuurlijk mede-christen bewoners. Ja. Dus wat zou Jaapie Beukers beweren? Dat hij de enige was. <laughs> dus gewoon nu nooit meer. Nee, maar niet een win. Uh, het lijkt me een, best wel een zware taak uh, voor, uh, voor mannen die, ja, uh, wat jij zelf aangeeft, geestelijk, geestelijk verwond zijn. Want je zal toch waarschijnlijk heel intensieve en uh, uh, ja, heftige verhalen horen. Ja, maar die horen wij allemaal. Die horen de, mee, de medebewoners. Uh, die horen de staf. Uh, misschien wel in de, in de bijzondere positie dat ik dan uh, even zit. Mm -hmm. uh, want je bent toch in die zin ook een vertrouwenspersoon. Ja. Uh, um, ja. Maar uh, ja, God geeft talenten en die geeft gaven. Dus, uh... En die heeft hij ook aan jou gegeven daarin. Ik, ik, hoop het. Ja. ik hoop het. Ik ben ik wel heel ervan. benieuwd wat jouw motivatie is om dit werk te doen. Hoe ben je hier terechtgekomen? Hoe ben ik hier terechtgekomen? Nou, dat was ook gewoon een, een, een wonder. Een humoristisch wonder. Ik was een bang uh, mannetje vroeger. Uh, een stotteraar, ik heb twaalf jaar gestotterd. Uh, dus wat moet zo'n mannetje nou hier op horen hebt in de leidinggevende positie tussen mannen die veelal uit criminaliteit komen. Soms gedwongen criminaliteit hoor. Soms echt een, een, een rol waar je niet in wil, maar waar je wel in komt. Um, nou, zoals ik in de horenbode ook al aan heb gegeven: zeven jaar bouwervaring. Uh, ik werd vrijgemaakt van het stotteren van het een op het andere moment. Uh, Zomaar. Oh, hoe gebeurde dat? Dat gebeurde. Uh, naar aanleiding van een evangelisatiecampagne van... Uh, uh, hoe heet toch die grote evangelist ook alweer? Ik ben zelfs zijn naam even kwijt. Billy Graham. Die was op televisie, niet dat ik hem kende, maar ik had de televisie bij toeval aanstaan. En hij gaf eigenlijk aan van wat heb jij te verliezen? Om je leven volledig aan God te geven. Nou, je leven aan God geven klinkt al heel groot, maar je volledig overgeven... Radicaal zijn. Dat is nog een stapje verder. Ja. Op dat moment heb ik dat gedaan. Ik heb geknield voor mijn televisietje. En uh, heb dat uitgesproken aan God. En ik zei, nou, nu geef ik me volledig aan u. En korte tijd of later vroegen ze mij om wat kerkwerk te gaan doen. Wat clubwerk te gaan geven. In, in de kerk. ik was al kerkelijk opgevoed. En toen ben ik weer gaan bidden. Toen heb ik tegen God gezegd. Van, als u dat wil, moet u maar zorgen dat ik niet meer stotter. En... Uh, toen kreeg ik de woorden in mijn, in mijn gedachten die Abraham kreeg. Van ga, en ik zal met je zijn. Leg, lega zeggen ze in het Hebreeuws. En uh, dat heb ik gedaan. Zoals Peter als het ware, zijn, uh, zijn, zijn, zijn, zijn poot op het water heb gezet. Zo ben ik voor de groep van jongeren gaan staan van 13 jaar. Ja. En op dat moment was ik alles kwijt. De angst, het stotteren, alles. Van het ene op het andere moment. Van het ene op zei... het andere ogenblik. En toen heb ik mijn huis, mijn huis verkocht, de auto's verkocht. En toen ben ik weer gaan studeren. En ben tien jaar werker geweest in de traditionele kerk. En uh, ja, een beetje doorgerold eigenlijk. En uh, op een gegeven moment ben ik ook gezocht naar, naar, een, naar een nieuwe roeping, mm -hmm. naar een nieuwe plek. En zo rolde ik in de overbrugging, uh, in de deeltijdbaan, de overbrugging, een project voor. Uh, zelfstandig uh, wonen in Apeldoorn wat nu ook onder mijn verantwoordelijkheid valt, onder, eh, of onder de verantwoordelijkheid voor Horeb ja. en uh, zo rolde ik eigenlijk uh, met een structuurverandering hier uh, Horeb binnen, op een plek waar ik uh, als een vis in het water voelde ja. Dat klinkt al heel bijzonder, zo van dat je dan zo langzaam eigenlijk inrolt. Heb je nu nog uh, ook ambities voor de toekomst en dingen die je met God zou willen doen? Zo, dat vind ik een moeilijke vraag. We hebben vanochtend, uh, we bidden samen altijd als collega's. En uh, ja, dan zeggen we wel eens tegen elkaar van, uh, moet God dit nou zegenen of moet ik achter God aankomen? En daar, daar ligt toch wel een nuanceverschil in. Dus ik heb... Uh, ik moet dat ook leren. En in de aanloop die je nou horen hebt, uh, Dat heeft zo'n beetje drie jaar geduurd... Voordat ik op deze plek eigenlijk kwam. Vanuit de kerk. Uh, heb ik ook moeten wachten. En gaf God me eigenlijk... Twee keer een duidelijk signaal van... Uh, wacht maar. En... Uh, op dit moment... Uh, ben ik heel dankbaar dat ik hier mag zijn. Ja... Uh, en dat ik samen met u als luisteraar um, en voor deze mannen mag zijn. En um, ik dit alleen maar kan doen omdat u thuis daarvoor bidt. En omdat God ons uh, allemaal gewillig maakt om uh, daarvoor op welke manier dan ook uh, dit werk te steunen. Ja. Ja, dan, ja, dan kun je eigenlijk alleen maar stil zijn en uh, daarin uh, in, in verder uh, gaan. Um, is er nog iets specifi specifieks? Uh, uit je eigen leven met God. Waarvan je zegt. Van, dat zou ik nog met de luisteraar willen delen. Ja specifiek is. God weet. En vergis zich niet. Ik zeg wel eens wat er ook gebeurt. Er is geen paniek in de hemel. Uh, Wilke van de Kamp schreef een geweldig boek over. Uh, God speelt geen enkele rol in mijn leven. Hij is, hij is mijn regisseur. Yeah. Dus uh, luisteraar geen paniek. God vergis zich niet. Uh, focus je op hem. Uh, blijf in contact met hem. Ja. En uh, uh, maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen, maar hou wel je focus op hem. Want uh, dat luistert heel nauw. En afdalen zijn we heel goed in. Dankjewel. Dankjewel voor dit uh, gesprek. Dankjewel dat je zo open ook over je eigen leven vertelt. Um, we zijn alweer nou aan het eind gekomen van deze uitzending. Uh, wilt u meer weten over het werk van Horeb, kijkt u dan eens op de site. Uh, dat is www.horeb.nl uh, Horeb is onderdeel van De Hoop. En als u meer wilt weten over het werk van De Hoop, dan uh, verwijs ik u uh, naar hun site. Dat is www.dehoop.org uh, Misschien wilt u Horeb uh, steunen. Uh, gebed is uh, heel erg welkom, uh, zei Jaapal. Uh, financi uh, financiën zijn ook heel erg uh,